U kunt die boodschappen toch ook wel doen als u om kwart over vijf naar huis gaat? Hoe kan dat nou? Er zijn er toch wel meer die na kwart over vijf hun boodschappen doen? Die wonen dan zeker niet in meer. Voor ik op het museumplein ben bij mijn auto is het al tien over half zes. Nou, u kunt ook beter op de fiets gaan. Anders vraag ik het wel aan Klaas Parboom. <klas>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 Als hij beneden komt, kunt u weggaan. Ik tegen Wichbold gezegd dat hij even weg mag om boodschappen te doen. Wilt u hem zo lang vervangen? Hij komt een kwart of een vijf uur terug. Nu meteen? Graag, als u wilt. Is Wichbold niet teruggekomen? Nee, Wichbold is niet teruggekomen.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 Dat het lijkt ons niet nodig te bezwaren tegen het term eh, volk- en volkscultuur nog breed uit te meten. Na alle discussies die over gevoerd zijn, is iedereen nu al doordrongen dat u de dus vraag het onbruikbaar door de suggestie van eenheid misleidend is. Wat wij ervan willen behouden is de beperking bij ons onderzoek tot ons eigen land op zuiver praktische gronden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 Maar zoiets kun je alleen zeggen als je alle anderen in feite de baas bent. En dan zeg je het niet meer. Doet het je nou iets om uh, jezelf gedrukt te zien? Niets. Oeh, dat geloof ik niet. Als ik iets voel, dan is het genen, maar ik wil graag melk. <kijf> Ad, als... <kijf> hebben jullie nog vakantieplannen?